Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Turkse politie heeft in Istanbul traangas- en waterkanonnen gebruikt... om een paar honderd betogers uiteen te drijven. De demonstranten maakten zich op voor een mars naar het Kezi-park... dat vorige maand het toneel was van grote betogingen tegen premier Erdogan. De betogers werden ook aangevallen door winkeliers... die zeggen dat ze schade hebben opgelopen door de wekenlange demonstraties. De betogers betoogden tegen een nieuwe wet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 Er liggen nog 16 mensen in het ziekenhuis, van wie er enkele slecht aan toe zijn. De intercity van Parijs naar Limoges ontspoorde vrijdagmiddag even ten zuiden van de Franse hoofdstad en ramde een station. Gevreesd werd dat er nog mensen onder het verwrongen staal van de treinstellen lagen, maar dat bleek niet het geval. Afgelopen dag werd bekend dat de trein waarschijnlijk ontspoorde door een stuk metaal dat afkomstig was van een kapotte wissel. Een jongen van 17 uit Eersel, die afgelopen middag in hoge loon werd aangereden... is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de Brabantse politie laten weten. De jongen was aan het wielrennen toen hij rond drie uur... bij het oversteken van de weg werd aangereden door een auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... en daar is hij in de loop van de avond overleden. Het weer, opklaringen en kans op nevel, maar geleidelijk steeds meer bewolking. In de ochtend plaatselijk wat regen of motregen... Smiddags droog en periode met zon: het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 Nachtbrakers. Franks Festival Frank van der Linde. Yes, nacht en uh, André Almaren komt hier binnen. Met een, een, een snijplank met brood erop en kaas erop. En een uh, lekkere stukje vlees wat je toen net al hoorde bakken en braden. Chocola ligt hier ook nog. Oh, het is echt uh, de zevende hemel. En uh, nou ja, zo meteen ook nog even uh, verder over tics natuurlijk. Je kan inblijven bij 0800 1121. Ik kreeg ook een mailtje van uh, Carola die zegt... Hey Frank, mijn vriendin heeft een hele irritante tik. Als we in bed liggen te slapen gooit ze altijd haar benen omhoog. Zodat haar been buiten het bed ligt. Echt vervelend gewoon. Tot zo erg dat ik er benen als vast heb gebonden aan het bed. En dat helpt niet eens. Groetjes, oma, oh, ik hou wel van de groetjes Louis en uh, Corona. Dat is dan wel weer lief. Maar ja, zo kan het dus gaan. Ticks die best wel irritant kunnen zijn. Jij hebt niet echt ticks, hè? Hadden we het er net al over. Nee, alleen joh. met uh, vrouwen kijken. Nee, dat is echt heel naar. Ja. Ik heb een gebrek aan ticks. <laughs> wat je wel. Uh, dan, misschien heb je dan geen ticks, Maar wat je wel hebt. is dus wel talent voor heel lekker eten maken. Want, uh, nee, even, even kort wat er allemaal op, op de borden ligt hier. Op de borden. Uh, even kijken. Hier heb ik die uh, uh, diamanthazen met druiven, ja. met verse koriander. Uh, die nek, uh, lekker in die uh, grauwe keuken hier uh, bij Radio 1 heb, uh, zitten bakken. Ja, het is niet uh, heel erg... Uh, ja, dames en heren. Ja, dat is echt... Het uh, is een keuken met een magnetron en een slechte koffiezetapparaat. Verder is het gewoon cool. <lacht> um, en we hebben hier een geitenkaasje, Franse mm. geitenkaas. Met verzopen arbeidjes erin. Kijk nou, toch? En die hier. een beetje geworden? Ja, man, dat is gewoon culinaire porno. Moet eens kijken. Het zit mooi. ik. En hij is heel lekker ook. Oh. Niet te veel van eten, want je wordt er een beetje... Uh, ben je er heel snel vol van? Nou, je libido die schiet Je wordt echt. er een beetje hitsig van. Oh, mijn god, jongen, dat is echt <lacht> niet normaal. Is het echt zo? Ja, ja dat is echt, is echt zo. Oh, shit. Maar moet ik, dan, moet ik het aardbeidje in de geitenkaas nog even uh, extra dragen? Wacht, ik heb hier een lepeltje voor je. Het mm. kan heet zijn. Ja. En ik heb hier een, een mooi stukje chocola. Dat is ook wel libido verhogend, hè? Ja, chocola. Je weet wat ze zeggen, hè? De dames voelen het, de heren die hopen het. Mm. Gast, kijk hem eens happen naar die geitenkaas met die oh. aardbeien. Oh, shit. Oh, wat heerlijk. Kijk nou toch. Maar je hebt ja. dus een... Klein. Ja, je hebt dus een uh, het loopt een beetje allemaal door elkaar qua eten. maar je hebt dus chocola en die heb je een moer van gemaakt en een boutje die je er zo omheen kan draaien. En ja. hij werkt ook echt. Ja, het werkt echt. Het is, uh, ik geloof, M34. <laughs> je hebt toch ook uh, vinylplaten van chocola? Jazeker, ik heb vinylplaten gemaakt van chocola. Die kun je ook echt afspelen. Maar Hoe kan dat? Nou ja, als je een krat bier wil kunnen winnen met een weddenschap, dan moet je ervoor zorgen dat hij dat gewoon kan winnen. Hè. Maar hoe kan er dan muziek uit zo'n uh, chocolaplaat Chocolaad komen? Chocola is zo fijn van structuur dat je echt... De, je kunt vingerafdrukken, kun je perfect op een bemond gieten chocolade is een heel fijn structuur, daar kun je gewoon een LP, uh, we hebben een LP gegoten van chocolade. Ja, super vet, die ken ja, ik inderdaad. Voor een toneelvoorstelling, toneel ja. ja. Inmiddels komt uh, Spike ook binnenlopen, uh, die, uh, die, parkmark, die, die volgt zijn uh, neus de een mas beetje. Is, uh, ja, lekker man. Het is zo echt... Ja, het het vlees, vlees is echt Fucking mas, man. Ja. Dat is diamanthaas, hè? Ja, dat is, diamanthaas, he, zei ja, is je. diamanthaas. Die heb ik nog even snel onder de handen van chef Kok vandaag gegritseld. Oh. Is het, op, het lekker, Spikey? Op je? de parade. Oh. Hij is helemaal. Oh. Wil je proeven? Ja, lekker. Mm. Ja, maar hier krijg je. Maar dus... maak je dit dan bijvoorbeeld ook? Uh, want dat zei ik al, je staat heel veel op festivals. Ja. Uh, maak je dit ook op festivals? Ja, dit staat op de kaart van de parade. Uh, in mijn restaurant, in de kerk, op de parade heb je gewoon uh, die geitkaars met arbeidjes en diamanthaas. En, uh, oh. Ja, maar dat is hey, heel onaardig, oh. misschien lig je wel in bed nu te luisteren en heb je al gegeten en wil je eigenlijk gaan slapen, maar als je dit hoort krijg ja, je toch... lekker een droog beschuitje met koffie, ja, Dit <lacht> is ook wel bevonden Kom oh, op. Lekker. On. Ja, wat zijn je plannen verder nog qua, want je bent nou echt wel een bekende in, in festivalland dat je overal staat, je staat dus op de parade momenteel. Is ja. dat de Blowlands is een grote die eraan komt? Ja, we hebben. Even kijken, we, we breken morgenavond, morgennacht de parade af. Nou ja, dan moet je je voorstellen: dat zijn, ik, ik denk, zo'n 20, 30 uh, muziek- en theatertenten. en nog eens, ik weet niet hoeveel tenten met uh, restaurants erin. En uh, nou ja, je weet wat het gaat, wc's, toiletunits, units, backstage, ja. heel de rampeltam. Het is gewoon een dorp met 350, 400 artiesten en medewerkers. Ja. En morgen nacht wordt die opgebroken en dan verhuizen we dat hele bende naar uh, Utrecht. Uh, daar staan we naast het centraal station. op. Ja, en dat uh, kleine parkje. Ja, Oorsprongpark, nee? Ik weet dat? niet hoe dat heet. Ik ben er wel eens geweest, maar het, nou, is nou, echt... het is wel, Het hele jaar door is het gewoon Pietje Prikpark. En ja. dan komen wij, en dan maken wij er gewoon een waanzinnige dorpje van. Het ziet er echt niet uit, normaal, hoor. Nou. Ja, ja, know, maar met die parade is het echt een soort, nou, een soort fantasiedorp weer. Ja, en dan vrijdag gaan we weer open. En dan wordt bijna dag en nacht gewerkt om waterleidingen aan te sluiten. En Rio, dat vind ik ook het leukste aan festivals. Het bouwen van een stad. Maar dat doe jij dan? Help je daar ook bij? Of de, ja, natuurlijk. Ja, ja, ik bedoel, wij... wij, wij we moeten onze eigen keukens aansluiten. We moeten onze eigen stroomvoorziening. En heel cool, de rampetant. Cool, Dat is gewoon uh, helemaal te gek. Ja, en dan natuurlijk het festival der festivals in Nederland. Uh, samen met Pinkpop is Lowlands. Ja. En jij hebt een kookboek. En die heb je aan mij gegeven ook. Ja. Uh, want er staat dan uh, een soort recept in. Ja. Maar het is een recept voor Lowlands. En dan niet uh, qua eten. Maar qua hoe je zo'n festival voor 55.000 ja. mensen organiseert. Ja, zo wordt Lowlands in elkaar ge ge ge ge geknald. En je uh, hebt ook opgeschreven. Mij. Als het, als, alsof het een recept is, daar staat ja. men nemen 35 hectare festivalterrein, 70 hectare voor de camping en dan nog, een, nog eens 40 à 45 hectare parkeergelegenheid. Beter te veel dan te weinig, zei mijn oma altijd. Het is Juist. echt alsof je suiker toevoegt. Ja, dat is het gewoon. Ja, en dan inderdaad 25 kilometer hekwerk, een snufje stroom erbij, laten we zeggen 20 miljoen watt, 25 kilometer kabels. Bizar, hè? Wauw. Er staan hoeveel plas, 500 douches, geloof ik. Uh, even kijken. En 500 ik, douches en 150 en hoe, plaskruisen. Hoeveel trailers staat dat er ook tussen? 1500? Nee, 1000 of 1500 trailer, vrachtwagen trailers. Vrachtwagentrailers. Nou, ik heb in ieder geval die lijst heb ik van Erik van Herenburg weten te ontfutselen. Dat is de, dat is de baas van Lowlands. Ja, en uh, wij, wij, wij ontvangen zijn gasten. Wij zijn de gastheren daar, de backstage. En uh, ik heb er gewoon een leuk recept van gemaakt ja. voor die mijn koopboek. Fantastisch. Maar daar sta je dus ook. Ik heb een keer mogen eten ook bij je daar uh, ja. uh, uh, op Lowlands. Dan ben je ook weer gewoon dit aan het maken op een festival met beperkte mogelijkheden. Maak ja. je gewoon wel echt ja. eten, eten. Ja, geen frituurpan, geen Marsnetron. Uh, we maken onze eigen kazen. We, we hebben onze eigen boerderij om olijf. Of, uh, olie te persen en te plukken in Catalonië. Ja, weet je, de enige gast die gaat gewoon acht uur per week in de file staan. En wij zijn zo gek genoeg om olijven te gaan plukken ja, in Catalonië. Wat een goed leven heb jij. Ja, het is echt... Ja, kut met keren. Ja, ja nee, geweldig. heerlijk. Je ja. staat op mooie festivals en kan je ook nog eens heel lekker koken. Dus kan je er ook nog lekker van eten. Dat is ook... Ben je wel... Want... Vind je het nog leuk om voor jezelf te koken, ook als je thuis bent? Nee, ik kook nooit. Ik heb niet eens een keukentuin. Ik, ik woon in een hele grote fabriek met allemaal werkplaatsen en ateliers. Ik woon daar alleen in Eindhoven. En ik ga echt iedere dag uit eten. En als ik niet ga uit eten, dan of ik vergeet te eten... of ik laat wat eten komen. Nee, dat is echt... Ik, vraag maar aan mijn vrienden en gasten maar je die mij ook je hebt je ook gewoon ken. geen zin... Nee, man, als je met eten bezig bent, je wilt toch gewoon kijken wat andere koks... Ja, uh, misschien een beetje inspiratie of Ja, dat is toch keivet. Ik bedoel, uh, nee, ik ga een beetje zitten koken hooguit om, uh, leuk, om indruk te maken op een leuke iemand. <laughs> <laughs> op de vrouwen, dat is ook een belangrijk onderdeel in je leven, Gaast. hè, vrouwen? <laughs> ik, uh, ik ga nog eventjes iedereen in de studio inhalen om uh, even een hapje mee te eten. En het is wel grappig, jij hebt uh, hier een, dus die chocola staan, want die moe en die bout. Dus uh, zometeen gaan we chocolade snuiven. Heb je dat wel eens gedaan? Uh, nee, nee. Je hebt be bepaald cacao poeder, ja, dat, dat je uh, kan snuiven, dus ja. dat gaan we zo meteen doen. Uh, okay. Dasha is daarvan, die staat er ook mee op festivals, net als jij. Dus als je, nog even, als je nog zin hebt om een beetje chocolade te snuiven, blijf vooral hangen. Oh, hij zit zo te smeken hier. Oh, dat ga ik ook nog eventjes doen. Jij kan nog steeds inbellen, 0801121 voor wat jouw tik is. Rare tiks. Kom maar door. Is a preference for the habitual voyeur of what is known as oh, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, John's got brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him oh, Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise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 You know? I'll die. I'll die. And it's not about you joggers, you could go round. Band. Dit is echt zo'n je bent. Je hoort de blur met Parklife. Ja, het gaat over... Uh, <coughs> zo, zat nog even een stukje kaas? <laughs> Lekker, man. Het is echt smullen hier. Het gaat over tiks vannacht. Over uh, dingetjes die je doet waar je eigenlijk geen weet van hebt. Het kan heel simpel zijn dat je dus je neus elke keer aanraakt. Eerder dit uh, uur sprak ik uh, Monique bijvoorbeeld. Die telt dus elk stukje dat ze snijdt van haar appel of van de komkommer. Elk stukje dat ze snijdt moet ze tellen. Er zijn dus echt heel veel verschillende soorten tics. En uh, bij de HSK-groep doen ze daar onderzoek naar. En dan hebben ze ook manieren om het op te lossen. Er is ook medicatie voor en zo. En Cara, die werkt daar en die weet alles van tics. En, uh, dus ik moet haar eigenlijk wel eventjes bellen om te weten hoe het allemaal zit. En ik ben blij dat ze wakker is gebleven. Cara, goeienacht. Goeienacht. Ja, wat, wat is een tic? Ja, tics zijn inderdaad eh, ja, snelle, herhaalde, plotseling optredende bewegingen of geluiden. Je hebt motorische tics, dan heb je het over bewegingen. Of je hebt vocale tics, dan heb je het over geluiden. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Je noemde net al een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld oogknipperen, hoofdschudden, trekken met de armen, eh, schoudertrekkingen. Dat zijn dan motorische tics en vocale tics, inderdaad kuch, keel, schrapen... maar ook geluiden of schuttingtaal. Want daar kennen we natuurlijk vooral het Gilles de La Tourette syndroom om dat maar alvast te noemen. Ja. Dat kennen we vooral inderdaad van ja, het schelden. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein percentage dat uh, scheldt. Dus... Uh, Vaak zijn het ja, wat mildere, kleine geluiden of motorische bewegingen. Maar dat is de allerbekendste inderdaad, de ja. Gilles de la Tourette en ook de scheldvariant uh, uh, daarvan. Maar nog heel even terug, waarom doen we dat? zo, zo tik met ons hoofd of, uh, of met je tongklakken ja. bijvoorbeeld? Ja, ja, eigenlijk is uh, een tikstoornis een stoornis in de inhibitie, zoals we dat zeggen. Er gaat iets mis in de hersenen, dus ja. het is een neurologische aandoening. En um, ja, er is een defect in, in de remmingen, als ik het zo mag noemen. Dus er gaat iets mis in de banen van de cortex, zoals we dat noemen... naar de dieper gelegen delen van de hersenen. En dat maakt dat we die, ja, die ongewilde bewegingen en geluiden maken. Maar het is niet heel erg, want je kan bijvoorbeeld ook van een, een, een tik afkomen weer. Het uh, is inderdaad een, een neuroloze aandoening, maar dat neemt niet weg dat er inderdaad wel behandelmogelijkheden zijn. Uh, medicatie is een uh, optie en uh, ja, het nadeel van medicatie is dat daar bijwerkingen aan kleven. Nou, dan moet je denken aan uh, moeheid, gewichtstoename, uh, vervlakking van emoties. Maar uh, een alternatief is gedragstherapie. Ja, want je kan er ook afkomen zonder, uh, want ik, ik weet nog een vriend van mij vroeger, die ja. ging altijd met zijn vinger langs zijn neus, zo, zonder dat hij het zelf door had. En dan zei ik van, hé, hey, dat doe je de hele tijd. En hij is hij op een gegeven moment wel gewoon van afgekomen ja. zonder dat hij daar iets voor heeft gedaan. Ja, nou ja, soms gaan tics vanzelf over. In veel gevallen gaan tics vanzelf over. Zeker ook bij het Tourette-syndroom tics komen en tics gaan. Dus die kunnen vanzelf weggaan. Maar met gedragstherapie kun je absoluut controle krijgen over tics. En je ziet ook dat als je een behandeling doet, dat ook tics afnemen inderdaad. En stap één is dan bijvoorbeeld om ja, jezelf bewust te zijn van het optreden van zo'n tics. Dus dan leren wij mensen om erop te letten dat ze een tic maken, want vaak hebben ze het zelfs niet eens door. En vervolgens leren we zeg maar een, ja, een soort van tegenbeweging om die tics te voorkomen. Nou, dat is één van de twee behandelingen. De andere behandeling, die heet exposure en responspreventie. En daarin leren we mensen om langdurig tics te onderdrukken. En dan zie je eigenlijk dat de drang om die tics uit te voeren, dat die afneemt. En daarmee dus ook de tics. Ja, maar is het dan... Um... Uh, want je zegt van, je kan het afleren door gedragspsycholoog, maar ook door medicatie. Wat voor medicatie is dat dan? Is dat dan echt op doktersvoorschrift? Of kan je dan ook bijvoorbeeld zelf dingen nog proberen? Ja, het is op doktersvoorschrift. <laughs> het gaat dan om antipsychotica. Dus het zijn best zware middelen. Ja, maar dat is het. Ik had het idee dat een tik, uh, tuurlijk het is vervelend, maar het is best wel gewoon iets wat ook wel weer redelijk normaal is. Het komt bij best wel veel mensen voor, maar als ik jou zo hoor, over een hersenaandoening, over antipsychotica uh, medicatie, ja. wordt het best wel zwaar. Uh, ja, uh, de behandeling inderdaad van die tics, want er is toch iets mis met de dopamine regeling in de hersenen, dus als je inderdaad uh, behandeld wil worden voor de tics, als je er dermate last van hebt, dat je zegt van, nou, ik zou er toch minder last van willen hebben, dan kan dat zoals gezegd met behulp van de gedragstherapie wat een eerste keusbehandeling is overigens, hè, juist omdat het geen bijwerkingen heeft, maar het kan ook door middel van inderdaad, ja toch die antipsychotica ja. en we weten eigenlijk nog niet van, goh, kunnen we nou beter bij de ene persoon antipsychotica adviseren. Of juist uh, gedragstherapie. Dus ja, dat zijn wij nog aan het onderzoeken. Uh, maar uh, ja, vooralsnog is gedragstherapie absoluut eerste keus, omdat je daar geen bijwerkingen bij hebt. Wat is de meest voorkomende, TIG? Ik denk oogknipperen. Dus dat zijn je, allemaal wel eens. Dat je overmatig normaal, knippert met je ogen? Overmatig knipperen met de ogen, dat komt absoluut veel voor. Dus, dus gelaatsticks, uh, mondtrekkingen. Ja, dat komt veel voor. Dus de wat, wat mij dan enkelvoudige tics noemen, die komen gewoon wat vaker voor. Hoofdschudden komt ook vaak voor. Maar je hebt ook mensen, dus, wat je zegt nu, enkelvoudige... je hebt ook mensen die meerdere tics tegelijk hebben. Ja, precies. Zoals dan dat je, dat je iets met je voeten doet en bijvoorbeeld dan ook nog in je gezicht en ook nog misschien met klank. Ja, en als het tegelijkertijd voorkomt... dan noemen we dat samengesteld wat complexer inderdaad. En dat zie je vooral bij het Tourette-syndroom. Laatste, allerlaatste vraag. Um, heb je zelf een tic? Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Nou, misschien heb ik wel stopwoordjes. En, uh, <laughs> <laughs> en horen we ze als we dit, uh, ja, dit uh, later via de website nog eens beluisteren... of vannacht zo meteen, maar uh, ja. Ja, ja. Nee, maar je weet niet of je de hele tijd of je iets hebt. Oh nee, Is het trouwens ook, uh, want tot elke keer drie keer op de tafel tikken... voordat je iets mag drinken. Is dat een tik of is dat een dwang, de Roze? Uh, dat, ja, dat is een hele mooie vraag van je. Uh, het heeft iets tikachtigs. Herhalend gedrag, uh, dingen aanraken, dat is absoluut een, een tikfenomeen zoals we dat noemen. Uh, maar als je dat doet om een angst te bezweren, van als ik dat niet drie keer doe dan gebeurt er iets naars met mijn ouders, ja dan noemen we het dwang. En dwang komt ook vaker samen voor met inderdaad zo'n Tourette -beeld. Nou, ik denk dat ik het gewoon allemaal op één hoop gooi. tics en, en dwangneurose, <laughs> dwangneuroses. En dan, uh, nou ja, dan de mensen om nog te bellen. 0800-1121, wat is jouw tik of, of dwangneurose? Moet je altijd eventjes uh, nou ja, knipperen met je ogen? Of uh, drie keer een rondje draaien voordat je uh, een slok mag nemen van je koffie? 0800-1121. Cara, dankjewel. Graag gedaan. En een fijne nacht nog. Hetzelfde. Nog? Dag.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 Yeah, but the bottle—that's the way it is. He says, "Body's too old for working. His body's too young to look like his." My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, "Somebody's got to take care of him." He's so back with school, and that's what I do. You got a fast car? Is it fast enough so we can fly away?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 So MUZIEK Blijft, blijft zo'n mooi liedje dit. Zo echt een golden oldie. Beetje grijs gedraaid misschien, her en der. Maar dat ik hem nu even zo draai, bijna half drie op Radio 1. Tracy Chapman en Fast Car. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN, Radio 1. Yes, nacht En ook goeienacht, Marco. Hallo. Hallo, goeienacht. Uh, het gaat over tics vannacht. Daarover kan je inbellen, 0800 1121. dat heb uh, jij ook gedaan. En jij hebt niet zozeer een eigen tic, maar je ziet vooral tics bij anderen, hè? Uh, ja, dat is mij wel eens opgevallen. <laughs> maar hoe valt het je dat dan op? Wat zeg je? Hoe valt het je dan op? Ga je mensen dan echt bestuderen? Nou, als je vlakbij iemand staat, dan kan je soms signaleren dat iemand een bepaalde beweging maakt of uh, gaat kuchen. En dan denk ik van uh, uh, gezien de situatie, weet iemand is zich even geen Ja, en dan een soort zenuwtrekje ook. Ja. En wat voor tik zie je dan? Nou, bijvoorbeeld dat kuchen. <laughs> uh, maar ook wel een bepaalde armbewegingen. Ja dat iemand zijn hand naar zijn hoofd brengt en ook dat hij dan steeds even zijn gezicht aanraakt of zo of een hand door zijn haar haalt ja zijn hand door zijn haar haalt of zo maar neem jij die tics dan niet over als je dat bij iemand ziet dat je een soort kopiegedrag gaat doen nee nee dat totaal niet want jij hebt helemaal geen tics zelfs uh, bij vragen wel eens maar en wat maar... is dat dan uh, dat tellen wat er eerder werd genoemd, dat heb ik ook wel eens. Dat tellen? Maar als je ja. dan op straat loopt of als je dingen snijdt of bereidt of zo? Dat laatste, ja. Oké. Okay. En dan tel je gewoon de stukjes appel, nou ja, acht stukjes van die appel en tien stukjes van die banaan. Ja. Uh. Maar het, dat, is, dat is bij vlagen dat constant. Oké. Okay. Maar voor de rest heb je geen uh, echte tics waar je, je aan ergert of waar andere mensen zich aan ergeren. Nee, dat geloof ik niet, Oké, nee. oké. Okay, okay. Mag je jou een fijne ja, vind... nacht wensen, Marco? Ja, maar ik vind het dus heel interessant om te zien dat er ook een reden kan zijn. Oh. Want, uh, nou ja, zoals dus ik bedoel van uh, iemand weet zich geen raad met de situatie... bijvoorbeeld er valt een stilte of zo, dan ga, gaat, gaan mensen soms terug. Hè? Ja, die worden ongemakkelijk dan, hè? Ja. Of stopwoordjes, of zo'n lachje achter ja. elke zin. Dat heb je ook al vaak als mensen bijvoorbeeld onzeker zijn, dat ze dan zo... Uh, een zin uitspreken en dan <laughs> erachteraan doen. Ja. Dat is heel grappig om ja. te merken. Het zijn ook een soort tics inderdaad. Ja, maar dat is dus ook omdat mensen geen raad weten met de situatie. Uh, moeite hebben met stiltes die vallen. Dan, uh, dan ontstaan er vaak rare gedragingen. Heb jij er last van als het stilvalt? Nee. Oh, jammer, ik denk anders laat ik het helemaal stilvallen en kijk hoe je reageert. Oh, jongen. Gebeurt niks? Nee, je blijft heel rustig. Ja. Heel kalm. <laughs> Dankjewel Marco, fijne nacht. Er zat net nog iemand anders op de lijn en het deed een beetje raar tegen me. Oh, heeft hij er onaardig tegen je gedaan? Wie zou dat dan ja. zijn? Ik ben er niet geweest. Nee, het was ook niet de telefoniste. Nou, ik zou het niet weten. Ik ga het even uitzoeken dit, want ik hoorde er net ook al iemand over, iemand anders op de lijn. Dus ik ga even uitzoeken of er een soort spooklijnen hier is. Marco, ja, fijne nacht. Het was een man. Oh. En die maakte onaardige opmerkingen naar Nou, maar kon jij met hem praten ook dan? Ja. Hè? Nou, dat ga ik eens even uitzoeken. Sorry. Heel graag. <laughs> oh, Dat was Spike, no, denk ik. Oh, sorry. Sorry roepen. Ja, maar dat was Spike. Het zijn geen stemmen in je hoofd. Die zitten te klieren nee, in de studio. Nee, dat heb ik niet. Meer. Nee. Fijne nacht, Marco. Dat was Marco. En die had een bijzondere ervaring op de telefoonlijn voordat hij naar uitzending kwam. Ik ga het eens dus eventjes tot de bodem uitzoeken. Jij hebt er niks mee te maken? was Spike of wel? Nee, nee, dat nee, was een hele flauwe grap. Ik, zal, ik zet voortaan met die Mike maar uit. En <laughs> voor hey, nee. Je bent er nog steeds, daar ben ik heel blij om. Ja. Je hebt, ik lekker, ook. je hebt lekker gesmikkeld, hè? Oh man, echt, dit stukje, het biefstuk was niet normaal. Diamanthaas. Ja, het was echt echt waanzinnig. Ja, echt heel lekker. Ik kan ook nog wel de geitenkaas met aardbeien aanraden hoor. Ja, nee. Die combinatie nee, die is heel ik bijzonder. Ik nee, ja, nee, die sla ik. Ik hou niet zo van geitenkaas. Oh. Dat is ook een tik misschien van mij. Ja, oh. uh, hey. Oh, hey. Je hebt een heel leuk liedje voor, voor, voor heel Nederland in petto. Nou ja, nou, ja goed, ja. Ik, ik dacht van, uh, ik, ik, doe, uh, ik wil ook wel iets doen, weet je wat ik, wat ik nog nooit heb gedaan. Gewoon om het een beetje spannend ja, te houden. absoluut. En er is één liedje van de band Nada Surf. Blond en Blond, want ik wil, dat is gewoon een killer song. Ja. En het, als ik het over mooie liedjes heb, dan kennen heel weinig mensen die song. Dus ik probeer een beetje in de buurt te komen van de schoonheid van het origineel. Dus ik ga hem spelen en dan hopelijk spoor ik mensen aan om die... Ja, het is echt die, na de service echt sowieso niet heel erg bekend, maar ze hebben... Het nee, ja, met Popular. Hey, ja. popular. Uh, dat is in de jaren negentig uh, natuurlijk wel een redelijk grote hit. Ja. En, en, maar de rest van de songs zijn, zijn veel minder bekend. En, uh, en dit is ook een album track. Voor mij heeft het toch wel als soundtrack gefungeerd. Nou ja, ik ken het wel. Ik luisterde altijd toen ik uh, op de school van journalistiek zat en oh. de bus naar Utrecht moest ik dan. En dan had ik dit op mijn, wat had je toen nog? MP3 speler denk ik. Ja? Of, of een Discman? Uh, Discman misschien wel. Ja. En toen had ik dit liedje erop. Dus het, is, het is echt heel vet. <laughs> ik ben heel blij dat je die speelt dan ook. Nou, speciaal voor jou, Frank. Ga je voor de mensen thuis en onderweg en dit uh, is bland dan bland. Spike. Cats and dogs are coming down 14th Street is gonna drown And everyone is rushing right. I've got blonde, and blonde on my portable stereo. It's a lullaby from a giant globe. your way Ik ga, ik, ik ga niet klappen, ik vind een applaus in je eentje altijd zo stom. Ik vind het gewoon heel vet. Een hele nare tik van mensen. <laughs> ja, echt, echt heel vet. Dankjewel Spike. heel cool. En ik heb een soort beloning voor je, als het ware. Ja, we gaan, uh, gaan chocola snuiven. Ik zet het ene bord chocola uh, even aan de kant voor het andere bord chocola. Nee, blijf dan ga lekker hier zitten. Want uh, Dasha is in de studio. Dasha, goedenacht. Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, voor de ene is het al goeienacht, voor de andere goeiemorgen. Um, ja, laten we het even bij het begin beginnen. Je kan dus chocola snuiven. Had ik nog nooit van gehoord tot een paar maanden geleden. Toen zag ik dat ergens voorbij komen. En uh, toen dacht ik van hè? Chocola snuiven, hoe zit dat dan? Uh, ja, nou ja, het is eigenlijk, je mag kan niet elke chocoladesoort snuiven. Het is echt een zeg maar, pure cacao zonder zoetstoffen. Ja. En daar uh, voegen ze eigenlijk een smaakje aan toe, bijvoorbeeld mint uh, framboos. Of uh, ginger? Ja, die heb je ook bij je niet, hè? Ja, niet bij me. Maar wat is dan het? Want je kan niet gewoon, want we hebben hier ook chocolade liggen. Dat heeft de Amaro nog meegenomen. Dan kan ik niet dan fijn hakken en dan in mijn neus stoppen. Nee, dat is slecht voor je bloedvaten. Oh, en dit niet? Mm, niet, dat ik weet. Oké, okay. ik ben heel benieuwd. Spike, doe je mee of niet, uh, met een klein lijntje? Ja, ik doe een lijntje mee, ja. Twee ik Weet je niet vies ja. van, hè? Mm. Lijke chocolade, Rudy. Maar wat is, wat is, wat is de, uh, bedoel, wat is de kick? Maar wat doet het met je? Ja, precies. Ja, je proeft sowieso de chocola zonder dat je uh, dik wordt. dat is wel fijn. Oh. En uh, sommige mensen worden er een beetje blij van of licht in hun hoofd van. Maar het verschilt een beetje per persoon, er is nog niks over bekend. Dus, oh, heerlijk. Leuk. Ja, lekker een beetje vaag. Heel spannend. Je hebt een uh, raar apparaatje daar. Ja, oh, wat? dat is de <laughs> door Dominique persoon. Maar wat is dat dan, dit voor apparaatje? Het apparaatje dat schiet eigenlijk in je neus, dus als je hier drukt. Het is een soort springveer idee dan ja, wat je hebt. Ja, klopt. En dan moet je hier je neus boven houden. Maar dan, dan je je gewoon je boven twee, of, ja. twee neusgaten erboven houden? Ja, twee neusgaten boven houden en dan op dat dingetje klikken. Nou, dan ga ik Spike. Ik bijt het spits af, dan mag jij daarna, oké? Okay? Ik, ik krijg is wel, een bruine neusgaten ervan. Krijg ik bruine ja. neusgaten? Dus moet ik het even af... Uh... Ja, oh, hoe aan. ben je te, de, de, bedoel, het. Ik wil dit ja. wel even vol, Frank. Jij gaat even een goede lijn nemen. Ik maar... moet dan gewoon hierop tikken, dan schiet het omhoog. Ja. En dan oh, je moet luisteren. ik mijn neus er tegenaan houden? Nou, ja, niet tegenaan, maar wel dichtbij. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> hoe, hoe, hoe vaak snuif jij naar nou chocola spuik? Ik ja, kan nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee <laughs> ik sta wel altijd open voor experiment. Maar hoe ben je, hoe ben je hierbij gekomen bij een keer wie uh, dit per ongeluk gedaan? Het is al opgesnoven. Wow. Oh, het schiet echt heel ja. erg zo, wauw. Best wel vet. Ja, Daar krijg je gewoon het... een glimlach van. Ja, ja. dat ja. moet jij ook, Spanje. Nee, het is, het, het, je schiet het echt zo je neus in. Want uh, normaal, nou ja, je hoeft niet te snuiven, je tikt het gewoon, pap, zo. En dan schiet het zo echt in één keer zo, helemaal boven je neus in. En ik proef nu een chocola het met het apparaat. mint. Dat doet het apparaat, het doet het apparaat op... inderdaad. Het okay. is gewoon een hele fijne chocolade, of cacao poeder. Ja. Oh. Maar wat, ja, voel je ja, een soort euforie? Ja, ja, best wel. Maar is ja. dat niet een euforie van, ja. oh, ik heb dit gedaan, een soort van, ja. ik durf dit? Of doet de, nee. de cacao daadwerkelijk iets nu? Nee, ik, het, het, uh, ik weet het niet. Ik weet niet uh, wat ik moet doen. Ja, je maar. moet je neus erboven houden en dan op dat dingetje, want het schiet echt gewoon omhoog. Dus wel bijna tegenaan. En drukken. Ja. Automaat. Ja. Het is apart, hè? Een beetje speed, een beetje branden. Het brandt inderdaad oh, Inderdaad het brandt een beetje... Uh, mm, ja, dit was de ginger. Ah, ik vind het echt best wel lekker. Mm. Ik krijg wel zin om nog meer te nemen. Ja? Mag het nu met witte chocolade? <laughs> is, dat, is, dat, is dat slecht ergens voor je? Uh, niet zo dat... bekend is, okay. in ieder geval. Maar je kan dat gewoon in principe wel doen? En je kan er geen dan uh, te veel van nemen of zo. Uh, nee, ik heb zelf toevallig een onderzoek naar geur gedaan ook. Uh -huh. En uh, het is nog niet bekend dat je echt verslaafd kan worden aan een geur. Oké, okay, dus dat is niet... Maar ik heb best wel zin in nog eentje, dus ik denk... Ja, ik wil nog een tik. <laughs> nou, inderdaad. Ik daar even lekker tik een plaatje. En dan doen we daarna nog even een tikje, want je hebt nog een andere smaak ook, ja. hè? Ja. Even Green is Clearwater Revival. Bij dan kunnen we er ook in. <laughs> Wat heb Kijk, je nog we bij Ja, ook nog iets. Dan uh, komen we uh, This Green is Clearwater yeah. Revival. Plaat en daarvoor dan een beetje dat geluksgevoel van die chocola in je neus. Ja, Spike lag lacht ook nog steeds een beetje. Dat was ja, wel lekker, hè? maar ik like high is fucking <laughs> nou, Dat valt wel mee. Het is dus gewoon een klein, klein geluksmomentje wat je ervan krijgt. Ja, nou ja, het is even een, een seconde dat je even tinteling hebt. En uh, je wordt er blij van. En ik weet... Ik, ik, de cacao blijkbaar dus. Ja, nou ik lekker. Vond het, uh, ik, vond, uh, ik vond het een fijne... Ze Ze we gewoon nog eentje doen, want je had twee smaken. Het is wel even grappig om te vertellen, uh, dat vertelde je tijdens de plaat, uh, dat het dingetje waar we het uit snuiven, Want het is niet zoals je met coke, uh, dat je dat kent, dat je zo'n lijntje legt op tafel en dat je dan met een briefje van vijf of zo dat gaat snuiven. Het is een, een soort, ja, doorzichtig ding. Ja, hoe noem de je dit? Een shooter. Een Shooter, Maar dat is dus gemaakt voor de Rolling Stones, toch? Vertelde ja, jij? Klopt, ja. Dominique Persson heeft het ontworpen voor de verjaardag van de Rolling Stones als dessert. Wauw, maar dan hebben zij om gevraagd of dat hebben ze gewoon uit <laughs> zelf gedaan? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar dat is wel vet. Ja. Ja, dat heeft ze opgestuurd. Oh uh, ja. En dat gebruiken zij ook? Ja. Vet. Met chocola. Ja. Die <laughs> ja, oude Rolling Stones. <laughs> Hoe denk je dat ze het zo lang volhouden? Ah, only chocolate baby. <laughs> maar Brown je, had, sugar. je ja. had nog een smaak, toch? Ja, dit is uh, framboosmint. Wauw. Maar wel weer mint, want die andere was toch ook al mint, of niet? Nee, dat was ginger. Oh, ik dacht, vond het wel een beetje mint eigenlijk, wat ik toen net had gedaan. Nee, ze hebben het ook met chilipeper geprobeerd, maar dat was geen succes. Te heftig. Ja. Oh. Heb je er ook eens voor de geen tzatziki in gedaan? <laughs> gewoon niet, gewoon weet je wel. Tzatziki, lekker knoflook hierin. <laughs> ja. Ik ga, ik, waar, oh, waar ik sta je? Wasabi bedoel ik eigenlijk. Oh, wasabi. Dat was de grap, maar ja, ik heb het alleen maar bier van jou, Frank. Dus dan ga je... Dat hier verwarren door uh, met, met uh, wasabi. Ja, wasabi. Maar ik denk dat je dat effect een beetje had met Chili, dat het toch ja. gewoon te scherp was, toch? Ja, denk ik ook. Ja. Ik, uh, ik, ga nog, ik vraag me af, want je staat er ook mee op festivals, toch? Je staat er mee ja, op het Solar Festival. Ja, op Solar. En uh, verder? Ik wil uh, nog een beetje kijken hoe dat gaat, of het uh, mensen aantrekt, of mensen het leuk vinden. En daarna inderdaad kijken of het nog verder uit kan breiden. Ja. ja, ik had er echt nog nooit van gehoord totdat ik het ergens uh, vond. En dacht van, ik ga jou uitnodigen om dat uh, in de nacht te doen. Ik duik weer even... Ja, ik stel weer nog een uh, hele intelligente vraag. Uh, ben je niet bang dat, uh, dat, dat uh, op een gegeven moment, weet je, je hebt neuspreis. Weet je, dat mensen daar, daar verslaafd aan raken. Weet je, wat, wat als mensen... Kan je je verslaafd van raken? Het is, voor zover is het gewoon niet bekend. Heb ik eigenlijk al gevraagd, vorige keer. Ja, ik zat weer niet op <tie> het van. Maar hoe was je snuif? Ja, lekker. Ah, okay, ik vond die andere, ja. Nou, die andere was even iets heftiger ja, nog wel. Deze is, is wat, wat liever. Probeer hem ook nog even. Ja. Doe mij ja, dan maar gelijk een grote dosis. Over dosis... Uh, ja, uh, het zijn wel vrij kleine puntjes die je uh, krijgt. Het is ja. niet ja. dat je een enorme... Nou, wat ik al zei, een lijn neerlegt. Of zo. Het zijn wel kleine puntjes. Ja, ik denk ook niet dat het echt... Uh, ik zou niet weten waar het anders heen gaat. Ja, nou ja je neus in. Je bloed, je bloed in. Vanuit daar, toch? Ja, en je scheidt het weer uit. <lacht> maar, hoe, maar, maar hoe ben je... Maar even, ik weet niet of die vraag al gesteld is, hoor. Maar, um, maar Hoe ben je hierbij gekomen? Hoe ben je hier opgekomen? Uh, een vriendinnetje van mij had het een keertje gedaan bij een chocolatier. Ook in Eindhoven. Die je niet meer Is dat bestaat. een chocoladewinkel? Ja. Oké, okay, dus die liep die chocoladewinkel in en, en die, wou, die wou dat opsnuiven? Uh, ja, die zag dat daar en toen had ze het geprobeerd en dat hoorde ik. En toen zag ik dat ze bij Solar allemaal experimentele dingen zochten. Dus had ik het opgegeven. Oh, en ja. eigenlijk zo is het ontstaan. Ik had toen ook nog nooit gedaan. Oké, okay, en die vriendin is ook nog steeds jouw vriendin? Ja. Dus ze okay, dus is niet zo dat het eronder gegaan? Met jij, met ja, met de Nee, uh... Nee, nee. Ah, oké. Okay. Ze dus is niet aan onder gegaan aan de chocoladesnuifindustrie. Uh, nee, ook helemaal niet. Ja, het is echt heel grappig. En het, is, het heeft dus echt wel een beetje effect. Nou, Spikey, ja. ga nog een keer. Zet hem aan je neus, jongen. Ik, ik denk nog steeds dat het een placebo is, eigenlijk. Maar... Ja, maar ik voel het echt wel. Ja, maar ik heb net wel eens in je drankje... Oh, daar gaat hij weer. Ja, fuck. Ja. <laughs> fuck. God. mijn witte shirt onder de cacao. Ah. Maar wel maar, lekker toch, of niet? Of je... Ja nee, ik ben het alweer kwijt. Zin <lacht> mag ik nog één? Ja, maar... Hoe kan oh. het dat ik je zo moet niezen? Ja, dat heb ik altijd als ik iets in mijn neus stop. Oh. Dat, ik weet niet wat Maar toen net ging het goed. Ja, net, oh ja dat is waar. Net, ja. net ging het wel goed. Ik weet niet, Misschien, de, de, de, deze is minder sterk toch? Ja, ik vind deze minder sterk ook. Wat is die oh. framboos mint. En toen net ja. hadden we met ginger. Ja. Dus, uh, nou ja, even, je luistert naar Radio 1 trouwens Ja, ik, ik zat ook te denken, hoe kunnen we dit interactief maken ja. met het luisteraar? Ja. Mensen zitten thuis naar de twee Mogolen die cacao aan het snuiven zijn. Ja. Maar het is wel een soort nieuw, nieuw experiment. En misschien uh, dat, dat, ja, denken mensen van, uh, wil ik ook een keer cacao een snuiven. Dat kan. Je ja. kan ook inbellen 0800 1121. Dat gaat uh, over tics. Wat voor rare tics je hebt. Spike wil natuurlijk alles in zijn neus stoppen. Hup, dan gaat hij weer. Nee, maar bijvoorbeeld tiks dat je aan je linkeroornel zit of zo, of zo. Of dat je altijd met je rechtervoet tikt uh, als je op de fiets zit. <hijst> ja, nou, het gaat niet helemaal goed met jou, Spike. <laughs> het hangt allemaal onder de oh, deus. Oh, nee. Okay. Goed, ik ga nee, Spijk even... het is toch even... een slechtspul, word ik Ja, dat is niet oké. Okay. Oh, In mijn 121 Done all right Even een beetje rust na al dat uh, snuifgeweld. Je hoorde Regina Spector met Samson. Goedenacht, je luistert naar Radio 1. En het gaat uh, nog uh, even over tics. Harry, goeienacht. Dag. Dag. Heb jij een, een rare tik? Ja, nou een rare tik. Ik weet niet of dat een rare tik is. Maar ik vind het heel prettig om, om mensen op de hak te nemen. <laughs> maar hoe dan? Als Bijvoorbeeld als, als, als we in een zijn hebben, dat zijn praatjes... En, als mij dat praatje niet bevalt of, of ik vind het een beetje onnozel, dan begin ik te praten van godkind, wat echt, wat lief. <laughs> maar wat, dan kap je de boel af met een grapje. En dan zijn dan mensen die zijn heel blij dat ik dat uh, en één dan dat verhaal maak en anderen die vinden dat, uh, die gaan daar heel serieus op in. Ja, die vinden dat niet leuk natuurlijk. En dat vind ik prettig, dat vind ik prettig als ik weer woord krijg. Maar kan je dat ook op niet laten dan? Manier. Je moet het doen, want dat is een beetje een tik. Hè? Een tik gaat ook dat het vanzelf is. Jij moet dan mensen een beetje in de maling nemen... en de boel afbreken als het saai is. Ja, of als het te gek wordt. En wanneer is het dan te gek? Wat voor verhaal moet ze dan vertellen? Ja, als ze zichzelf heel zielig vinden... <laughs> uh, dan, dan krijg ik er een mee, hè? Dan, dan, dan is het al gauw bekend. kind. Uh, vertel me eens even. En dan? Maar nemen uh. ze je dan serieus? Of denken ze van, ja, die, uh, die Harry die zit me een beetje Sommige in de maling te nemen? Sommige wel... En anderen die zijn blij. Als ik, dat, als ik dat doe, dan zijn ze van dat gezanik af. Dan is het klaar. En dat vind ik heerlijk. Vind ik, ik vind dat echt een leuke sport. Ja, en waar doe je dat dan? Doe ik je vind dat vind ook in de supermarkt? Ik kan ook een tik zijn hoor. Ja. Maar doe je dat ook in de supermarkt dan bijvoorbeeld, Harry? Oh, jawel. Gewoon overal, oh, te pas jawel. en te onpas? Wat blieft? Te pas en te onpas. Overal waar het je uitkomt, denk je van nou, ik ga even lekker, uh, lekker ja. vervelend doen. Ja, je kijkt wel in als dat dan niet in en, en, en, en in de een of andere vierde keer kerel staat, hè. Je zult wel je slachtoffer zijn Je gaat niet tegen de grootste de beer van het dorp een beetje koel cool doen. Nee, nee. Maar als er een beetje een bekakte dame staat... en die dan meent dat ze dan uh, heel chic en heel duur moet doen... dan kan ik daar mee gaan in dat verhaal. En dat vind ik heerlijk. Maar heb je ook nog andere tics? Dat je, uh, uh, nou ja, zoals Spike net vertelde over de zebrapaden... dat die alleen op de witte en op de zwarte of twee witte en twee zwart... Heb je ook dat oh nee. Soort... Nee? Oh, nee? Niet in balans nee, nee. moet het zijn? Nee, nee. Dat, dit, ik, ik vind Deze ene tik vind ik genoeg. Ja, daar ben je wel druk zat mee. Ja. Ik vind het niet echt een, uh, een ting, ik vind dat je naar de volgende berg moet en gaan, want ik vind het eigenlijk een hele irritante eigenschap. En nu doet Spike een beetje wat jij eigenlijk altijd bij mensen doet, hè, Harry. Ja. ja. Zeg, en jullie zullen toch wel een hele bruine neus hebben van dat gesnuiven? <laughs> ja, bij mij valt het wel mee. Spike die staat wel aardig onder, inderdaad. Ja. Maar die heeft zich wel een beetje opgeschoond. Baba, daar is toch chocola niet voor. Chocola is om lekker te eten. En welke de chocla gebruiken jullie? Puur melk, nootjes? Um, dat zeg ik niet. Het, het is uh, chocola of nee, cacao poeder. Het is niet echt chocola. En dus, dat oh, alleen is dan... maar poeder. Ja, want anders kan het niet je neus in. <laughs> ja. Dan zit je ja. helemaal vol. Ja. Ja. Dankjewel, ik Arie. Ik wens jullie dan een hele prettige uitzending. Ik wens jullie ook een hele fijne dag. Yes. Dankjewel. Hoi. Oh, je... Groetjes. Je kan nog inbellen. 0800-1121. Don't look back is dit van Pieter Tash. time. 100 miles Ik ben niet te walk. Ik ben te hard man. Ik ben Ik ja, je luistert naar Radio 1 en het gaat over tics. En uh, Dasha, jij uh, je, je zat hier met uh, de, de chocolade snuiven en we hebben er flink van gesnoven. Maar toen dacht ik eigenlijk van, heb jij een tik? Want jij zit hier uh, lekker met de chocola in de weer. Maar ik denk, heb je ook een tik misschien met chocola? Of met, dat je ook snuift gewoon de hele dag zo? Dat je zo je neus ophaalt? Uh, nee, ik pijl mandarijnen altijd in één schil. Dat moet je dan halen? Ja. Oh, en als het niet lukt. Super leuk ja, anders ben ik, ik echt, echt teleurgesteld. Maar moet je dan een andere mandarijn hebben en daar wel mee doen? Nee, dat ook weer niet. Oh, dat is wel een goede. En lukt het je altijd? Bijna wel. Ja? Ah, ik hoop echt sinds de basisschool. <laughs> ben ik was, was super van. trots ik dat ik de enige was die dat kon. Maar ik ja. denk dat het wel meer, ik denk dat jij kan het ook wel spijgen. maar toen dacht ik dat ik de enige was. Ja, nu je het erover hebt, weet je, ja, dan kom je er inderdaad af van, ja, je beseft het niet, weet je, je denkt er niet over na, maar dit is ook een tik van mij. Ik heb het ook als ik dan, maar ik eet niet, ik eet één keer per twee jaar een mandarijn. Maar als ik hem dan eet, probeer ik hem ook inderdaad in één, rrr, één, één keer af te pielen. Maar wat doe jij met het schilletje? Dat is natuurlijk de, de kernvraag. Wat bedoel je? Gewoon we weggooien, toch? Ja, weggooien. Of kauw je erop? Ja? Ja? Wat doe jij er dan mee? Maak je er poppetjes van? Ja, ik heb dus, ja. De ja. nee, echt? Ja, ik ben nu 29. En dus ik heb, ik heb, uh, ik heb nu, kijk, ik zit nu op uh, 10 kunstwerkjes van uh, mandarijntjes. mandarijntjes. Wat doe je dan, saté prikken er doorheen nog? Als je, je armpjes en beentjes krijgt? Ja, ja, ja. ja. <laughs> je toch ook een rare, nou, hè? Ja, ik loop uit mijn nek te lui. Ga ik, je nou nog een keer? Ja, ik ga nog een keer. Ga jij niet nog een keer? Nou ja, ja, maar het ging helemaal niet goed bij jou met dat chocoladesnuifte Nee, nee, maar ik ga maar nog een keer. Nee, maar ik probeer nu niet te niezitten. Oké. Okay. En? Ja, het is echt, het is heel scherp. Ja. ja, maar ik vind zelf, die mint vind ik toch net iets scherper, denk ik. Dit was die mint, toch? Dit was die mint. Ja, ja die is wat scherper. Maar heb ik... jij ook dat je aan allemaal dingen ruikt, uh, Dasha? Omdat je dus wel met geur <lacht> bezig bent. En... Ja, ja, nee, Ja, maar dat kan. Je hebt ook een tik. Je hebt mensen die overal moeten ruiken. Nee, dat heb ik gelukkig niet. Nee? Nou, omdat geur best wel belangrijk is voor ja. wat je doet met, uh, met die chocola en zo. Nee, klopt. Ik denk wel dat ik soms dingen beter ruik. Bijvoorbeeld, ik krijg best wel erg als iemand ziek is. Zit er dan een soort ziekte om je ja, heen? Ja, het stinkt best wel. Ja, hij heeft zich gewoon in zijn boek geschreven, waarschijnlijk. Die <laughs> gaan met de dunnen. Hé, hey, je hebt Griep. Je hebt in die broek gek. Olaf, goeienacht. Goeienacht, jongen. Hoe ben ja. nog wakker? Ja, ik ben blij dat je nog wakker bent. Het is uh, bijna drie ja. uur. Uh, heb jij een tik? Uh, ja, ik heb een tik. Plus, uh, herinner je me nog van vorige keer met onderwerp spijt? Ja, Dank ik heb het wel eens aan de lijn gehad, inderdaad. Ja, schilderij Oh ja. Maar goed, daar, uh, daar bellen we niet even over. Uh, Jij wou een gekke tik. Nou, kijk, je kunt altijd daar een soort van discussie in vinden. Nou, wat is een tik, wat is een, een, een gewoonte? Ja, wil je die, die, die tik nog even voor jou houden, Olaf? Want dan ga ik uh, naar het journaal. En dan uh, na het goed. journaal dan wil ik die gekke tik van jou horen. Daar ben ik wel benieuwd naar nu. Is goed. Blijf hangen, komen we zo ja. bij je terug. Zometeen, dus naar het NOS-journaal, verder met Olaf over tiks. Jij kan ook inbellen 0801121. En ja, Spike, ik ga dan eindelijk een sigaretje met je roken. Yes! De hele avond zit hij al. van, kon nou zeggen, Gaan we met de wandelzender naar de rookterras en roken een yeah. uh, roken En ik heb ook trek in een TikTok. Huppakee. En? Yeah. En?